Uur. Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Openbaar Ministerie wil 5 jaar cel en tbs... voor de mannen die molotov-cocktails naar binnen gooiden bij een journalist... De twee gooiden afgelopen augustus van die glazen flessen met een in brand gestoken vloeistof door de brievenbus van een Groningse journalist. Ze konden worden opgepakt dankzij beelden van zijn elektronische deurbel. Nu staan ze dus voor de rechter, vertelt deze verslaggever van RTV Noord. De verdachten zeggen vandaag telkens dat ze zich er niets meer van kunnen herinneren. Ze zeggen dat ze dronken waren, of stom dronken, zoals Jamie W. letterlijk zei. Vanmorgen is ook een filmpje getoond in de rechtszaal en daarop bleek dat ze diezelfde avond de aanslag al van plan waren. Volgens justitie zijn de twee corona sceptici. Ze zouden tot hun actie zijn overgegaan vanwege stukken die de journalist had geschreven over zulke complotdenkers. Supermarkten zijn niet blij met de blokkeerboeren. Sinds vanmorgen houden ze met hun trekkers de boel op bij distributiecentra. De koepel van supermarkten baalt van de actie. Langer dan, uh, dan een paar uur vandaag is uh, volstrekt onacceptabel. Dus wij hebben ook politie en justitie opgeroepen om die, om die blokkades uh, direct op te ruimen. Uh, dus dit, dit kan gewoon niet langer doorgaan. Wij zijn ook geen conf, uh, partij in het conflict tussen boeren en de overheid over stikstof. Een blokkade van vissers in de haven in Harlingen is inmiddels afgelopen... Ook de boten naar de Waddeneilanden varen weer. Volgens Omroep Friesland hadden veel schoolkinderen de last van. Die zouden vandaag op schoolkamp of werkwerk naar Friesland of Ter Schelling. En op een festival een biertje drinken en je beker op de grond gooien... is er op veel plekken niet meer bij. Bijna alle grote festivals vervangen wegwerpbekers door exemplaren... die je weer moet inleveren als je een nieuw drankje haalt. De bekers worden aan het einde van het festival naar een recyclingfabriek gebracht... of afgewassen en opnieuw gebruikt. Woeha werd er dit weekend alvast mee geoefend. En dat was soms nog een beetje wennen. Ja, en wel goed. Ik vind het wel prima idee. Ik snap het wel voor de opruim, dat is veel gemakkelijker. Iedereen hier denkt aan een plastic bekertje. Het is wel ergens goed voor, denk ik. Het is dus alleen een beetje kut in, in, zeg maar, in de grote groep om met je lege glas te zitten. Maar ja, ik snap ook wel waarvoor het is. Over twee jaar moet elk festival zijn gestopt met de wegwerpbekers. Het weer, zon, maar ook wat stapelwolken. Kans op een buitje, 20 tot 25 graden. En morgen verandert er weinig. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een ongeluk zorgt voor een afsluiting op de N242 vanuit Middenmeer naar Alkmaar. Bij onval is de weg helemaal dicht, volg daar de lokale omleiding. Verder ontstaat er ook een file op de N9 vanuit Den Helder naar Alkmaar. Voor schoolrol nu 2 kilometer file en 10 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 We gaan zo'n beetje beginnen. Je hoorde het net ook op het uh, nieuws. Het zal wel enorme druk gaan worden, ook op Schiphol en ook hier in Zandvoort trouwens. Want uh, er zijn al heel veel uh, Duitsers hier, maar uh, ja, die hoeven dan niet, uh, die, niet met vliegtuig uh, natuurlijk. Uh. Maar voor iedereen die uh, lekker uh, naar het buitenland gaat met vliegtuig, even deze geluiden. Mooi hè? Richmond will be served after takeoff. Kindly your safety and refrain from smoking until the aircraft is airborne. Whoa, I'm going to Whoa, Mama, Whoa, I'm going to see my girlfriend. Whoa, in the sunny Caribbean.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 you over you want this time on the way it's <laughs> all out to the left <laughs> on the de hey Breakfast Club en Ride on Track, ook weer een uh, lekkere single uit de jaren tachtig. Nou, 1 juli gisteren dus, uh, is het allemaal uh, ingegaan hier in uh, Zandvoort. Het uh, nieuwe parkeerbeleid en uh, ja, dat heeft wel wat losgemaakt uh, bij uh, de inwoners en uh, ondernemers uh, hier in uh, Zandvoort...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 Oké, okay, nou, daar houden we daarop. Uh, we gaan weer een plaatje draaien. Hier is uh, Madonna in uh, La Isla Bonita. ¿Cómo puede ser, The San Pedro. Just like I've never gone, I knew the song The young girl with eyes like the desert It all seems like yesterday, not far away Tropical, the island rings All the nature, your world This is where I love to be La Isla Bonita ...van Madonna en La Isla Bonita. Tropische klanken vanavond uiteraard ook tijdens het festival in het centrum. Dancing in the street, maar er zijn nog veel meer dingen die gaan plaatsvinden de komende tijd hier in Zandvoort. Heel veel mooie evenementen, gebeurtenissen. En Albert-Jan heeft die voor ons uitgezocht. En dus dadelijk hoor je ze in de evenementagenda na deze single...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 Ik ga lekker door. Dan gaan we door. En, uh, we verlaten dit weekend en we gaan even uh, naar het Zandvoorts Museum. En die heeft ook weer een hele mooie uh, gratis audio-tour langs Zandvoortse kunst. Uh, liefhebbers uh, van kunst kunnen genieten van een gratis audio-tour... Audio langs 32 kunstwerken die verspreid door Zandvoort in de openbare ruimte te vinden zijn. De audio-tour geeft achtergrondinformatie over de individuele beelden en de makers...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 Down the street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 I'd rather be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 Ja, het is natuurlijk niet alleen Max hè, wat we hier in huis hebben. Er staan natuurlijk ook hele mooie spullen nog van Jos Verstappen, zijn vader. Maar we hebben ook nog hele leuke andere spullen, Senna, Michal Schumacher. Ja, echt, en heel veel Zandvoortse foto's, alles uit de historie van Zandvoort. Het museum heeft toen de tijd in 2020 natuurlijk een hele mooie expositie gehad. Maar ja, helaas, corona, niemand kon erheen. En wij mochten de foto's overnemen. En dat is, ja,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 It's only made of my pride, of my, my mind.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 En een van die twee is Billy Joel. Nog een keer zijn single You're Only Human. Tot zo!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 Right now And the cotton is high Like a, like a, like a Your leather is a rich Got a rich girl And your mommy's good looking Yeah